3 uur. Het NOS-journaal. Lissalat Thomassen. Bij het ongeluk in het FC Twente-stadion is zeker één dode gevallen. Dat heeft burgemeester Den Oudste van Enschede bekendgemaakt... tijdens een persconferentie. De situatie is zo dat een groot deel van het dak uh, is ingestort. En uh, uh, dat daardoor een flink aantal mensen uh, is bekneld. En daardoor is er ook, voor zover nu bekend één dodelijk slachtoffer te betreuren. Rond 12 uur vanmiddag stortte tijdens werkzaamheden... het dak van een van de tribunes in. Daarbij zijn dus ook gewonden gevallen. Voor zover wij nu weten zijn er 14 eh, mensen betrokken bij het geheel. Waarvan tien op dit moment in het ah. ziekenhuis zijn. Waarvan weer twee zwaar gewond. Er zijn drie ter plaatse behandeld. Maar eerlijk gezegd is er de afgelopen half uur zijn de getallen hier en daar ook nog niet helemaal... Uh, met volstrekte zekerheid bij ons op tafel gekomen. Uh, dus een precieze zekerheid over de exacte aantallen... mensen die erbij zijn betrokken, kan ik op dit moment niet geven. Algemeen manager van FC Twente, Jan van Halst... toonde zich verslagen tijdens de persconferentie. Uh, maar dat de verslagenheid natuurlijk enorm is uh, bij de club... omdat onze medeleven uitgaat naar, naar de slachtoffers... Uh, daar is ook uh, onze aandacht naar, maar uh, we hebben ook uh, de leiding licht bij de gemeente Enschede. Onder aanvoering natuurlijk van, uh, van de burgemeester. Ik begrijp ook dat heel veel supporters van, uh, van FC Twente die betrokkenheid hebben bij, uh, bij de club graag willen kijken. Maar ik zou ze echt willen vragen om uh, zich te laten informeren via de media. Matthijs Holtrop uh, is in Enschede. Matthijs, is er op de persconferentie nog iets gezegd... over wat er nou precies is gebeurd? Ja, wel dat er heel veel verhalen... en dat de gemeente de burgemeester niet wil bevestigen... welke verhalen nou wel of minder waar zijn. Uh, dat heeft er gewoon mee te maken dat het nog heel vroeg is... en dat de gemeente nog heel erg druk is om de familie te informeren... van de gewonde mensen en natuurlijk van de overleden persoon... Mm -hmm. en dat daar nog eerst alle aandacht uh, naar uitgaat. Er zijn veertien gewonden. Liggen er nog meer mensen onder de brokstukken van dat dak? Ja, er wordt heel erg een slag om de arm gehouden. Er wordt dus gesproken in ieder geval over veertien betrokkenen uh, die, die behandeld zijn. Maar de burgemeester houdt een slag om de arm dat er misschien nog wel sprake is van een groter aantal. Om eerst te kijken of er nog mensen onder die brokstukken zouden liggen. Mm -hmm. Dat is gewoon nog niet bekend. Dat onderzoek is nog gaan. Ja, hoe, hoe doen ze dat? Dat onderzoek worden die mensen gezocht? Ja, er is een speciaal team daarvoor uh, in het stadion. En uh, er wordt met honden gezocht en met camera's. En dat is, uh, het zijn natuurlijk hele zware platen van het dak van het stadion. Die moeten worden opgetild. Mm -hmm. Dus het is geen kwestie van uh, minuten. Maar ik verwacht dat het onderzoek nog wel even kan gaan duren. Matthijs, Matthijs, Holtrop. Een leidinggevende van Zorginterim in Horen... heeft zeker 50.000 euro in eigen zak gestoken. Het geld was bedoeld voor de patiënten, zegt de zorginstelling.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 In het Zuid-Koreaanse voetbal is een groot corruptieschandaal aan het licht gekomen. Tientallen spelers en oudspelers van clubs uit de hoogste divisie zijn aangehouden op verdenking van omkoping. Ze kregen geld om opzettelijk wedstrijden te verliezen. Volgens de Zuid-Koreaanse justitie zijn 15 wedstrijden vervalst, waarbij zes clubs zijn betrokken. Er zouden miljoenen euro's mee zijn verdiend. Behalve 46 spelers en oudspelers zijn er ook elf leden van criminele gokbendes gearresteerd. Het weer, steeds meer stapelwolken, ook geregeld zon. In het noorden kan een bui vallen. Het is tussen 20 en 24 graden. Morgen opnieuw enkele buien en het wordt dan een graad of 21. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen knooppunt Meren en Muiden 4 kilometer. Dat komt door kijkers naar de autobrand aan de andere kant van de vangrail, A1 naar Amsterdam dus. Tussen de gooi Meer en knooppunt Diemen staat 8 kilometer. Drie rijstroken zijn er dicht. Verkeer eh, bij, eh, richting Amsterdam op de A1 kan bij knooppunt Eemnes het beste omrijden via Utrecht om die file te ontwijken. A20, hoek van Holland-Gouda, tussen Rotterdam, Alexander en Moordrecht... vijf kilometer. Het is daar zo druk omdat de N219... tussen de aansluiting met de A20 en Zevenhuizen in beide richtingen dicht is. Skoda is official partner van de Tour de France. En daarom hebben we onze Fabia, Roomster en Yeti in een nieuwe trui gestoken...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 Goedemiddag, we zijn begonnen aan het tweede uur van de Radio Tour de France. De renners krijgen een hele lange etappe vandaag voor de kiezen. 226,5 kilometer en dat in de regen. Gio Lippens, Filmo en ik maken ons zorgen over Robert Geesing. Kun je ons geruststellen? Maar ik maak me ook wel een beetje zorgen, hoor, want Rob Harmeling, oud-coureur, die meldde zojuist al dat het geen lekkere combinatie is. Schaafwonden, kapotte knie en dan nog eens een keer die kou en die regen, vuil natuurlijk dat erin komt. Dat betekent dat hij toch echt moet afzien. Had hij zojuist ook nog pech, een lekke band, maar heeft hij eindelijk ook nog een beetje mazzel. Want op dit moment stond zo'n beetje iedereen aan de kant van de weg te plassen. Maar wat zie ik nu? Het peloton, dat dendert voortwerkelijk. Je ziet het daar wel breken en het lijkt wel alsof er aan kop van het peloton nog steeds hard wordt... Is eigenlijk een beetje tegen de erecode dat ze doorrijden op een moment dat de helft van het peloton aan de kant staat om te plassen. Maar ik denk dat het allemaal wel goed komt met Robert Geesink. Dat hij zo meteen door zijn ploegmaat weer teruggebracht wordt naar het peloton. Voorsprong van de kopgroep, 5 minuten en 6 seconden. De toeren op 1... chips I look like an Egyptian. ook like an Egyptian van de Bengals uit 1986. Filimon, ik krijg nu een klein beetje een beeld van uh, hoe jij de tour kijkt. <laughs> Namelijk zeer gespannen... En volgens mij kan de hele wereld, uh, nou ja, weet je, Zo, dat gevoel krijg ik. Heb, doe je dat thuis ook? Ja, ja, ja. Ik kon het opstaan en uh, ik, best wel vaak dat ik gewoon de finish gemist heb... omdat ik niet kon kijken. Echt waar? Vooral, ja, nu de Nederlanders in de kopgroep zitten... daar word ik, oh, ik helemaal zenuwachtig van. En ook nog Geesink die de hele tijd achter in het peloton rijdt. Ik bedoel, we hebben tot nu toe de Tour gezien... altijd heel erg van voren, helemaal scherp. Ja. Je weet gewoon, als je achterin rijdt, dan is het echt niet goed. Het nee. wordt nu nog een beetje gebacht, maar ik denk echt dat het echt zorgelijk is. Ja, en praat praat een beetje moed in lijkt ook wel, hè. Kom op, doorgaan, doorgaan. Ja, dat zoiets. is ook mooi om te zien. Ja. Dat het wel echt een, een broederlijke sfeer daar is. Maar ik zou bijna tegen die htc jongens die nu voorop rijden die schreeuwen. Van jongens, alsjeblieft, even rustig aan. Ja, wacht op hem. Ja, want die rijden weer voor Kevin Cavendish. Ja, want ze zijn nu het gat naar de kopgroep echt snoeihard aan het dichtrijden. Ja, dat is jammer. Dus ze moeten nog zo lang. We hadden ons geld toch misschien een beetje gezet op Johnny Hogerland, hè? Ja. Zeker. Ben, je fan? ben je fan van hem? Ja, tuurlijk. Volgens mij is elke wielrenner, wielerliefhebber fan van hem. Dat is natuurlijk iemand die aanvalt, die niet berekenend... wat tegenwoordig wel heel veel in het peloton gebeurt natuurlijk. Het zijn allemaal uitrekenen en daar heeft hij lak aan. Ja. Dat is mooi om te zien. Um, maar heel even terug naar dat beeld wat ik van jou moet hebben als jij thuis de tour kijkt. Heb jij ook allerlei dingen om je heen, de rugnummers en het kaartje van de etappen... zoals bijvoorbeeld Bert van der Weer dat gisteren ook had? Ja, ik heb meestal een vriend bemaakt op de bank zitten... En dan we, we hebben de Tourgids natuurlijk allemaal. Dan de kranten van, uh, van gisteren. Dan uh, laptops met, uh, met, de, met alle wheelersites en de fora wat er allemaal voorbij komt. Soms denk ik, van ik heb helemaal niet zitten kijken op de tv. <laughs> maar je, je voelt het wel mij, die, valt altijd in die is, Volgens mij is dan zijn energie al uh, vijf kilometer uh, voor de finish op. En die valt me heel vaak in slaap op wel eens een keer. Wat is, wat is jouw uh, eerste herinnering aan de Ronde van Frankrijk? Ja, dat moet. Dat denk ik. In, in, mijn vader had een winkel en die was ook al uh, tour fan. Zo gaat dat natuurlijk altijd met tour En die waren we dan soms kwijt. En dan uh, en dan zat hij boven in het kantoortje in de winkel. Er was alleen de juffrouw die zat die zat beneden. Of als hij in zijn eentje was, had hij een soort belletje. had hij En zat hij samen met mijn oom in een klein tv'tje. Zat hij, zat hij de tour te volgen. En natuurlijk heel veel op de radio. Ja. Dat is toch wel... ja. Ik, want ik heb Gisteren moest ik helemaal uit Limburg komen. Toen heb ik weer de hele tijd radios te luisteren. Dacht ik, ja, dat, is wel, dat is wel eigenlijk het soort oergevoel van de Tour. Radio Tour de France. Dat, de, ik moest al vaak vakantiewerk doen. Want ik wilde ook op vakantie. En dan zat ik altijd met dat radiootje Radio Tour de France te kijken. En, nou, vakantiewerk ja, deed jij? Ja, bij mijn vader in de, in, in de zaak was ik boven. Heb ik eens een keer de, ja, verbouwd. Heb ik alle... Het was een woonhuis, die heb ik helemaal leeg gesloopt Dat het een groot magazijn werd, dat soort dingen. Altijd bouwvakken eigenlijk. En dan met radiotoer. Altijd. En dan baalde ik ook als er een rustdag was en ik baalde als er de muziek was. Ik denk, waarom kan die tour dit gewoon niet twee uur duren? <lacht> dat is allemaal overbodig, hè? Ja, allemaal. Ja, maar dat, uh, dat is misschien voor mensen die, uh, die normaal radio-ela radioeluisteren, ik weet het niet. Maar ik wil alleen maar informatie eigenlijk uh, gaan horen. Nou, dan gaan we dat weer doen. Komt ie? Zo is het bedoel, ja, Filemon. Gio, ga je gang. Ja, we hebben nog steeds die kopgroep van vijf man. 4 minuten en 54 voorsprong op het peloton. En ik kijk iedere keer angstvallig naar die staart van het peloton. Waar Robert Geesink en zijn maten... ...van de Rabobank uh, heb ik het idee nog steeds geen aansluiting hebben gekregen. Het valt nu wel stil voor in het uh, peloton. Uh, je ziet Philippe Gilbert even praten met een paar uh, ploeggenoten. De mannen van HTC Highroad die uh, blijkbaar eventjes gas uh, terugnemen. En dat is dan toch wel heel erg prettig. Want dat betekent gewoon dat de mannen die op achterstand kwamen... ...onder andere Robert Geesink na die lekke band... ...dat die weer uh, kunnen terugkomen. Geesink dus duidelijk met last van die valpartij van gisteren op de fiets. Het is allemaal nog niet zo erg trouwens... Als bij Sylvain Chavanel. Vorig jaar nog winnaar van twee etappes. Onder andere die beruchte etappe. Naar Spa toen achter hem. Het complete peloton werd lamgelegd Door Fabian Cancellara. En de mannen van Björn Ries. De broertjes Schlek onder andere. Want die waren toen gevallen. Toen bleek er wel een soort van solidariteit te heersen. In het peloton. Maar tegenwoordig zie je dat niet meer zoveel. Maar goed nu ligt dat tempo dan wel wat lager. En kunnen de mannen achteraan aansluiten. Ze zijn ook bezig aan een beklimming in een van die vele dorpjes. Gelukkig is het gestopt met regenen. Het zonnetje is weer wat gaan schijnen. En de voorsprong van de koplopers, dat zul je dan weer zien... loopt weer langzamerhand op in de richting van de vijf minuten. 82 kilometer nog te koersen in wisselende omstandigheden. Onze man op de motor, dan weer nat, dan weer uh, droog. Sebastian Timmerman. Sebastian in zijn regenjas is het uh, vandaag. Maar nu eventjes in de zon zo waar. Want uh, die schijnt door de wolken heen. Maar als wij links naar voren kijken... Nou, dan komt er me toch weer een donkere lucht aan. Dus ik kan me niet anders voorstellen dan dat we straks nog wel weer zo'n hoosbui over ons heen gaan krijgen. Net als dat uh, al drie keer eerder vandaag is gebeurd. Ook met wat flinker klappen onweer erbij. Ach ja, wij hebben de regenkleding. Die kunnen we gewoon aanhouden. De renners die wisselen een beetje. Want op dit moment, als ik kijk naar uh, de vijf koplopers, hebben ze allemaal de regenjasjes weer uitgedaan. Het tempo wordt gemaakt door Adriano Malori, de Italiaan van Lampre. Daarachter ziet, uh, zit dan uh, Liewe Westra met... Uh, zijn maatje. Johnny Hoogland, direct in het wiel. Dan Leonardo Duke die heel veel met zijn kleding bezig is. Ook nu weer jasje aan, jasje uit. En nu heeft hij zijn jasje er straks weer afgegeven aan zijn ploegleider. Armstukjes uit, armstukjes aan. Afijn. Die is uh, heel erg aan het rommelen. En Anthony Roux zit in het laatste uh, wiel. We hebben op de teller zo'n 145 kilometer afgelegd. Betekent dat we nog een dikke 10 kilometer verwijderd zijn van de tweede beklimming van de dag. En dat is belangrijk. Want als Johnny Hoog daar weer als eerste boven komt, heeft hij de bergtrui in ieder geval na vandaag in zijn bezit. Is Van Velsen is er ook bij, hoor. Als wij met Radio Tour de France het land ingaan op de rustdag 11 juli zijn we op het Domplein in Utrecht. En dan treedt Van Velsen op samen met Ruben Heijn. De week daarna, 18 juli, zijn we in Valkenburg op de Kouwberg. En dan uh, kunt u live zien van Dikhout en Roenhezen. La chronique du Tour. Ton Vissers. Vlogleider van Willem II over die kostelijke overwinning van Rimi Wachtmans in Montpellier, 1970. Nou, dat was, was spectaculair, want de aankomst was uh, op een centelbaan. Van tevoren neem je het draaiboek door. Hè. En uh, daar kwam tot de conclusie, dat kan ik. Op die centelbaan zegt hij, dat is mijn slag. Ik zorg dat ik van voren zit en het is haast niet mogelijk dat iemand mij weggeit op die centelbaan. En zo gebeurde het ook. Ze kwamen dus met een kopgroep kwamen ze de Sintelbaan op. Onder andere zat Jan Jansen erbij. En nog twee, drie renners van mijn ploeg. Dolman van Katwijk, geloof ik. En dat was het merkwaardige. Jan had natuurlijk toch niet zo leuk. Die vond het niet zo leuk, omdat Rienes ging winnen. Dus die wilde wel op het wiel van Rienes rijden. Maar die kon die bocht niet houden. Want Rienes ging er zo hard door... En toen klapte er een aantal renners klapte tegen de grond aan. En Rinus ging naar 7 meter over mijn met omhoog. En het gekke was natuurlijk, hij had een trui aan zonder reclame. Hij had een combinetrui. Hij heeft natuurlijk vast maar één jaar gehad. En het merkwaardige was dat toen hij de etappe won, dat hij, dat hij, dat hij, dat hij geen reclame op de trui had. Dus hij kreeg direct op de show de mieter van de firma. En nou Dan winnen we een etappe en dan hebben we geen reclame. Dat was wel jammer. Maar op zichzelf was dat natuurlijk een spectaculaire overwinning. Zeker als die, die jongens die erachter waren... Basso, Jan Jansen, noem maar op... dat was niet zo makkelijk om daarvan te winnen natuurlijk. Maar Rines was heel gelukkig daarmee. En we hebben na afloop een glaasje champagne gedronken. Kan ook cider geweest, zijn, dat weet ik niet meer. Want zo duur <laughs> mocht ik niet betalen. We zijn naar een pasteel geweest s'avonds... met een aantal Nederlandse journalisten. En dat is op zichzelf een groot feest geweest. Want mijn zoon Jano, die studeerde daar Frans... In dat kasteel. En er zaten 100 mensen, waarvan 87, nee, 87 vrouwen. Allemaal tussen de 18 en 25 jaar. En maar een stuk of 10, 12 mannen. Jongens, jonge mannen. Dus toen ik met die Nederlandse journalisten daar kwam. Prachtig weer, s'avonds in het paleis. Zwembad erbij. Die wisten niet wat ze zagen. Want die directeur die had me uitgenodigd. Omdat ik de vader van Genoa was. En toevallig Montpellier. Zegt hij: Wilt u vanavond de boil komen drinken? Dus ik begon gelijk na de overwinning... dat hele clubje dat daar zat, al die honderd mensen... die mochten allemaal een biertje drinken van me. Daar kon ik gelijk, gelijk kwaad mee doen natuurlijk. En die jongens van ons, de, de journalisten van ons... die sprongen allemaal te water. Ja, en er lagen natuurlijk een partij meiden in. Daar ben je, daar ben je helemaal niet goed van als je dat zag. Zulke leuke, leuke grieten allemaal. Dat is een verhaal apart geweest. Want de andere dag gingen zij daarover praten... waar ze s'avonds geweest waren... En toen kwamen de andere journalisten, en ook Belgische journalisten, en Fransen, die kwamen langs mijn wagen. Waarom heb je mij ons niet uitgenodigd? Waarom heb je ons niet uitgenodigd? We hebben gehoord dat het zo'n leuk feest was. Ja, meer vertel ik er niet van. Een bijdrage van Jeroen Wilaard was dat. Filemon, je bent uh, een geluksvogel, want je bent er zelf gewoon bij geweest in de tour. Wanneer was dat? Uh, ja, drie, drie jaar geleden toen Sastre won. Ja, ben ik bij het. En daarvoor, een jaar daarvoor ook in de. Of nee, dat was met Sastre, was in de avondetappe bij uh, Smeeds ben ik geweest. Ja, en hoe heb je toen de tour beleefd? Ja, eigenlijk uh, helemaal zoals ik verwacht had dat is dus groots, grandioos. Enorm media circus. Alleen maar mensen die daar werken. Dat vind ik het mooiste. Die ook echt helemaal tourliefhebber zijn. Ook die mensen die ja, bij, de, bij de NOS achter de schermen. Dat vond ik wel heel leuk. Dat zijn ook echt die, die kijken naar dezelfde wie er vooraan als ik doe. En, en ook bij, ja, met Mart. Dat is ook gewoon... Oh, ik had helemaal niet verwacht dat je ook met hem echt kon lachen. Maar ik heb echt keihard gelachen. En je verwacht ook niet dat hij door zijn goede het geplaagd wordt. Maar dat, dat gebeurt ook gewoon. Met als overkoepelend iets de, de, de liefde voor het wielrennen. En je ziet ook, iedereen die daar aan meewerkt aan het evenement... die, die houdt daar gewoon van. Je gaat er niet zo van, ja, het is mijn werk... en ik ben blij dat ik kom steeds weer klaar ben. Dat, dat is nee, daar niet. Je kijkt niet op je klok, hè? Nee. nee en, en ja, dat magische moment dat die renners... aan. ik had het natuurlijk wel vaker gezien... maar dat blijft dat iedereen zo tegen die balistrade gaat kloppen... en dat het wordt harder en harder... en dan hoor je die helikopter en dan krijg ik al kippenvel... en dan komen die eerste motoren komen zo langs... en dan gaat het helemaal tintelen... en op een gegeven moment uh, die renners dan uh, 0,1 seconde... Ja, maar het is, wel, dat is het. het is wel raar dat je uh, eigenlijk als je in de Tour zit... het veel minder goed kan volgen dan als je thuis zit. Ja, maar als ik voor mijn plezier en naar, naar wielerwedstrijden ga... dan zorg ik wel dat ik goed gesoigneerd ben, wat dat betreft. Dan heb ik een klein tv'tje waar ik het allemaal kan volgen. En dan zorg ik zorg dat ik op een goede plek zit en een busje en een barbecue. En dan, dan heb ik het wel goed voor elkaar, ja. Heb je niet ooit ook in een ploegleiderswagen gezeten? Ja. Ook bij de Rauwbank, ook bij mijn bergetap. Ja, ik ben echt een enorme geluksvogel. Maar was dat dan ook een droom voor Filimon? Het ja, had een droom moeten zijn. Maar ik uh, ben daar s'nachts met een privévliegtuig naartoe gevlogen naar het berggebied. In een uurtje je, zit je dan één keer midden in de Franse Alpen. Fantastisch allemaal. Maar s'nachts kreeg ik zo'n gigantische buikpijn. Ik weet nog steeds niet hoe het komt. Maar echt, je denkt van dit moet het mooiste moment van mijn leven worden. Hiervan moet ik elke oh, wat seconde derig. genieten. En it, ik heb de hele nacht niet geslapen. Oh, daar valt een rauw. Ja, laten we, laten we naar de Tourflits gaan. -Tourflits. Het is niet waar, regio. Nee hoor, maar wel een beetje opletten jongens. Want uh, hij valt echt niet hoor. Hij wisselde gewoon van fiets. Gelukkig. Gelukkig maar. Oh, fie oh, Allemaal geestig. Maar op inderdaad, hoor. ik kan me voorstellen dat je hart gewoon eventjes een tel overslaat. op het moment dat je meer aan de kant ziet staan. Nee, hij gooide zijn fiets gewoon aan de kant van de weg. Ze van Potverdorie heb ik weer. Nou rijdt die fiets weer niet meer lekker nadat ik zojuist al van wiel heb moeten wisselen. Dus hebben we weer een Rabo-treintje uh, achter het peloton aan. Ze hadden zojuist wel aansluiting gekregen. Maar die hele achterkant van het peloton kleurde zo'n beetje oranje. Allemaal ...van Rabobank om Robert Geesink heen. Hij heeft in ieder geval genoeg helpers erbij. Christian Nierman rijdt daar achteraan. Hier zien we Robert Geesink zelf. Linkerelleboog in het verband. Gaasje eromheen. elleboog in het verband. Gaasje eromheen. En hier vandaan, omdat we aan de rechterkant van hem zitten... ...kunnen we zijn linkerknie niet zien. Maar ook die is beschadigd gisteren bij die valpartij. Heel erg vervelend voor Robert Geesink. Een leidensweg, ik zei het net al. En ik was het verhaal aan het vertellen van die Chavanel... ...maar ik bleef een beetje steken bij zijn overwinningen vorig jaar in de Tour 2 waren het er toen. Plus de gele trui, ook die is gisteren gevallen. En ook die heeft vandaag op achterstand gereden. Net als Tom Bonen die we zojuist ook in zijn eentje zagen rijden. Ploeggenoot trouwens van Chavanel. Het tempo wordt op dit moment niet meer gemaakt door de sprintersploegen. Die geloven het wel, want die denken met 2 minuten en 54 seconden verschil ten opzichte van die kopgroep gaan we het wel rijden. Nee, het is nu de ploeg van de Schlekjes, de Leo Paarploeg samen met Mobis. Dat is weer de ploeg van Ventoso. De sprinter, die wil graag de groene trui. Die ploegen die doen op dit moment het kopwerk. En een hele consternatie rond Robert Geest. was ik zojuist nog vergeten te melden. Hoe het sprintje, de supersprint, bij het peloton afliep. Bij de kopgroep wisten we dus dat uh, Roe had uh, gewonnen. Bij het peloton was het Mark Cavendish die de sprint won voor de zesde plaats. Voor Rogas, Ferrer en Rancho. Weten we dat ook alweer? Het was trouwens ook een regelmatige sprint. Dat is toch even aardig om te melden. Dus zullen we vanavond niet voor verrassingen komen te staan als uh, de punten voor de groene trui worden verdeeld. Maar de kopgroep... Geloven die er nog in? Want ja, 2,45, 72,8 kilometer te gaan, bas. Dat is vreselijk weg. Dan weet je eigenlijk wel uh, hoe het strakjes uh, normaal gesproken gaat aflopen. Uh, terwijl we eerder vandaag uh, toch eventjes dachten met uh, ook dat hele slechte weer erbij. En die 10 minuten ziet er nog wel goed uit. Maar kopgroep is inmiddels uh, begonnen trouwens aan de bijna 3 kilometer lange tweede klim van de dag... Dat is toch een behoorlijke lengte, een lengte die we nog niet zo heel erg gezien hebben in deze tour. Maar ja. Het is ook een klim van de derde die Côte du bourg Je uh, raast eigenlijk dat dorpje in, afdaling met 10 En daar maakte Leonardo Doeken vooral uh, goed gebruik van. Die zat echt uh, uh, helemaal diep uh, ineengedoken. gedoken. Het is ook een heel klein mannetje, die Colombiaan van uh, Covid is. En die reed daardoor eventjes weg bij zijn vier medevluchters. Maar die zijn er inmiddels weer bij. En uh, zo te zien is het uh, Johnny Hoogeland die er aan de leiding gaat. Bij de vorige klim demareerde Johnny Hogeland. Vanaf de voet van de beklim van die eerste kort van de dag. En dat uh, kwam hem toch, uh, uh, nou ja, voor hem niet... maar Liewe-Westra kwam dat te staan op toch wel een beetje een uh, tirade... Uh, van de andere, uh, de buitenlandse medevluchters. Die vonden dat niet zo heel erg leuk. En Westra moest behoorlijk praten met Mallory, met Doeken en met die Anthony Roux... om uh, ja, de samenwerking in ieder geval een beetje goed te houden. Hogeland in de eerste honderden meters van deze tweede klim. Dus aan de leiding. ben benieuwd hoe dadelijk gesprint gaat worden... of dat Hogeland het weer gaat proberen... Of of dat misschien lieve westra wel de punten gaat wegkapen. Want in uh, dat soort gevallen weet Hogeland dat de bergtrui na vandaag voor hem is. Maar de klim, die duurt dus nog eventjes. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Lieselot Thomassen. Bij het ongeluk in het FC Twente-stadion is zeker één dode gevallen, heeft de burgemeester Den Oudste van Enschede bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Voor zover wij nu weten zijn er veertien uh, mensen betrokken bij het geheel, waarvan tien op dit moment in het ziekenhuis zijn, waarvan weer twee zwaar gewond. Rond twaalf uur vanmiddag stortte het dak in aan de korte kant van het stadion. Tijdens de persconferentie riep manager Algemene Zaken Jan van Halst... mensen op bij het stadion weg te blijven. Ik begrijp ook dat heel veel supporters van, van FC Twente... die betrokkenheid hebben bij, uh, bij de club, graag willen kijken. Maar ik zou ze echt willen vragen om uh, zich laten informeren via de media... Verslaggever Matthijs Holtropje was bij de persconferentie, nu weer bij het stadion. Zijn alle gewonden daar inmiddels weg? Ik, daar heb ik nog geen zicht op gekregen. Het laatste wat ik wel heb kunnen zien is dat er een bakje omhoog is gegaan aan een hele hoge kraan. Waarin dus wat mensen zitten en daardoor vanuit de lucht kunnen kijken of, nou ja, wat de schade is. En misschien ook zelfs of daar nog mensen liggen. Maar er wordt nog steeds op de plek des onheils hard gewerkt door hulpdiensten. Het ziet er uh, geel van de hesjes, zou ik zeggen. Veel ambulances zijn nog ter plaatse. Politie en de Marechaussee heeft hier het gebied helemaal afgesloten, zodat de hulpdiensten rond het stadion vrij spel hebben. En de burgemeester hield tijdens die persconferentie van een, uurtje, een klein uurtje geleden nog een slag om de arm over het aantal gewonden. Is daar al zekerheid over? En nog steeds is het, gaat hij uit van in ieder geval 14 betrokkenen, waarvan 10 mensen in het ziekenhuis zijn behandeld en twee mensen in ieder geval zwaar gewond zijn. Dus dat zijn in ieder geval de belangrijkste uh, cijfers. Er werden al eerder aantallen genoemd van tussen de 5 en 15 medewerkers, bouwvakkers, die op die plek aan het werk zouden zijn. En uh, dat lijkt dus bewaarheid te ja. worden helaas. Ja. Jan van Hals deed de oproep weg te blijven bij het stadion. Je zegt het is helemaal afgesloten ook. Wordt er ook wel gehoor gegeven aan die oproep? Ja, de politie heeft dat uh, heel nauwkeurig gedaan. Toen het net was gebeurd, zo nog tegen een uur of twaalf... toen zag het hier zwart van de mensen. Want uh, FC Twente leeft hier enorm. En dat was voor de mensen ook vooral te kijken... wat er met hun stadion aan de hand was. Inmiddels is het hier uh, vrijwel leeg. en zijn alleen de hulpdiensten en wat journalisten hier uh, aanwezig. Um, overigens zei Jan van Halst ook nog dat hij het ongeluk zag gebeuren. Hij heeft zijn kantoor... Met uitzicht op het veld. En hij hoorde de gigantische klap die dus het meest deed denken aan een aardbeving. Zo zei hij zelf ook. Hij heeft uh, op dat moment ervoor gezorgd dat iedereen zo snel mogelijk het stadion uitging. Zodat het geëvacueerd werd en dat de hulpdiensten werden ingeschakeld. Het was het verhaal van uh, Jan van Halst. Matthijs Holtrop, dankjewel. AMBB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Watergaasmeer en Muiden 5 kilometer. Dat is de kijkers vielen, want aan de andere kant van de vangrail, richting Amsterdam dus, staat 9 kilometer door een autobrand tussen de afrit Meer en het knopen Diemen. Drie rijstroken zijn er nog dicht. Verkeer vanuit Amersfoort naar Amsterdam rijdt om via Utrecht. A20, hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht. 6 kilometer. Op die A20 is de afrit Nieuwekerk aan de IJssel in beide richtingen dicht. Door een grote brand in Nieuwekerk aan de IJssel. En door die brand is de N219 ook in beide richtingen dicht... tussen de aansluiting met de A20 en Zevenhuizen. En... De koplopers zijn bijna bovenop de Côte du Bourdieu, zeg ik het goed Gio? Ja, ah, je zegt het prachtig hoor, Côte du Bourdieu inderdaad. En uh, ik zie Johnny Hogeland daar nog steeds uh, gewoon keurig in dat uh, gezelschap zitten. Uh, hij heeft zich misschien wel wat aangetrokken van die kritiek die hij net kreeg. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel het sprintje gaan winnen. We hebben een man op de motor natuurlijk die er vlakbij zit. Sebastian, jij kunt wel wat zien denk ik, want de weg is recht en breed. Ja, de weg is recht en breed. Maar de organisatie is toch wel een heel klein beetje in paniek, hoor. Omdat Peloton natuurlijk erop terugkomt. 2.20 hoorde ik net. En er zit nog een hele armada aan gastenwagens achter de kopgroep van vijf. Maar we hebben ons tussen die gastenwagens en de ploegleiderswagens door naar voren toe gereden. Waar iemand nog een grote boerenkar, zoals u wellicht hoorde, met een gezellig muziekje heeft neergezet. Maar wij kijken naar die renners aan de leiding met Hogeland aan de leiding daar schuin achter. Nee, Hoogeland zit trouwens zijn tweede positie, want die uh, Roe zit daarvoor, maar die zag ik eventjes niet door het lichaam van Hogeland daarachter. Dan Doeken, Malori. en dan helemaal aan de rechterkant van de weg zit Lieve Westra. Die kijkt even naar links. zwaarste gedeelte van de klim is achter de rug. Het gaat dus een sprint worden op het vlakken, die aangetrokken wordt nu door Anthony Roe. Roe gaat van uh, behoorlijk ver aan. Doeken gaat mee, en dan komend, uh, komen er wat juryleden tussengereden met Hogeland, waardoor ik het uh, nu eventjes moeilijk zie. Ik zie in ieder geval nog steeds het witte shirt daar Vooraan volgens mij van Anthony Roe. En dan denk ik uit deze positie gezien dat het Roe wordt. Al komt Hogeland nog wel in de buurt in de laatste meters. Maar ik denk dat het uh, Anthony Roe was die hier dan de twee punten voor zich opeist voor Johnny Hogeland op deze klim. Uh, Roe, dus volgens mij één. Maar heb jij het beter kunnen zien, Gio? Zeker. Uh, Anthony Roe won inderdaad het sprintje duidelijk van afgetekend van uh, Johnny Hogeland. Daarachter uh, Doeken. Ja dat is Hoogerland toch een beetje in het pak gestoken. Want je kon het zien dat ze geen zin hadden om hem zomaar weg te laten rijden. Hij kon proberen wat hij wil. Maar Roe van kop af aan. Dus gewoon dat sprintje gewonnen. En dan gaan we weer eens even rekenen. Want Roe had één puntje gehaald. In die eerste klim er nu dus twee bij. Dat betekent dat Hogeland er eentje bij pakt. Betekent overigens nog steeds dat Hogeland gewoon vanavond die bolletjes truim mag gaan aantrekken. Want Hogeland komt nu op vier punten. Hij had er namelijk alleen van de dag van uh, gisteren. En, uh, of eergisteren was het geloof ik. Maar uh, in ieder geval heeft hij dus vier punten. Terwijl Roen nu op drie punten staat. Dat betekent dus gewoon dat Hogeland toch zijn doel bereikt heeft. Hij is in ieder geval Doeken daarvoor bijgegaan. Dat was wel even belangrijk. Want als Doeken tweede was geworden, dan had Hogeland helemaal geen punten en had hij gelijk gestaan met uh, Anthony Roek. Nou, Hogeland dus na, stra, na deze etappe straks op het podium tussen de ronde missen twee zoenen zal die zeker krijgen. Meer geven die Franse dames niet en in ieder geval krijgt hij de bolletjesdruiw. De Radio1 Tour Top 100, nummer 76. Et pour quelles raisons étranges les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange Ne dites pas que ce garçon valait rien Il avait choisi un autre chemin Et pour quelles raisons étranges Les gens qui pensent autrement ça nous dérange Ça nous dérange ja. Les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire, il jouait du piano. Dat was uh, Frans Gal. We komen haar nog een paar keer tegen hoor. In de Radio 1 Tour Top 100 met uh, bijvoorbeeld Ella, Ella. En uh, Poupée de Sire, Poupée de Son. Maar dit was Il Jouet du piano debout. Filmon. Uh, we waren gebleven bij dat hele spannende verhaal... dat jij mee zou gaan in de, in de uh, ploegleiderswagen. Ja, ik en dat je mijn... buikpijn kreeg. Ja, en ik heb de hele nacht geslapen, rondjes gelopen. En op een gegeven moment zeg ik, denk, ik ga het gewoon zeggen tegen die, tegen die ploegarts. Maar ik voelde me wel heel erg bezwaar. Ik, ik denk, die is daar voor die renners. Het is het moment van hun leven. En dan moet die tijd aan mij gaan besteden. Maar voelde vond het helemaal niet erg. Ik dus even gekeken, op mijn buik gedrukt. Maar zei gewoon, ja, water drinken, kleine slokjes, weet ik veel. En toen dus zat ik de hele dag in die ploegleidersauto. Maar ik had zo'n erge buikpijn. En, maar ik dacht ook van, ja, die renners, die hebben nog veel meer pijn. En die moeten misschien met buikpijn gewoon die bergen op. Ja. En ik zit een beetje te zeiken, maar ik kon gewoon niet volop genieten. Dus dat is uh, een gemengd gevoel. Was het nervositeit? Ja, ja misschien daar krijg je ja niet zo'n buikpijn van hè? ja, dat, ja nou, als ik als, als ik ergens gespannen voor ben slaat het wel gelijk op mijn buik ik weet, met het grote hoogteverschil ik ook nog iets van gehoord maar ik weet echt niet voor raar broodje had ik gegeten maar oh, ik weet erg. echt niet het was zo erg het, ik zat ongeveer in de hemel en het voelde in mijn buik als de hel gelukkig heb zo je daar de... ja ik begrijp Als je gewoon het, ja. in de auto zit ja ik uh, uh, heb begrepen dat jij uh, nou, Eindelijk, nou, misschien moet ik dat niet zeggen, maar je hebt daar een beetje je werk van kunnen maken. Het duurde even. Hè, maar je schrijft nu uh, wielercolumns in uh, Wielerrevue, ja. bijvoorbeeld. Je hebt al eerder natuurlijk op de radio-etappes uh, min of meer verslagen. Is het, is het leuk om te doen, om er, om er je werk van te maken? Ja, je moet niet te veel. Je moet het, moet het wel als, als genotsmiddel nog kunnen gebruiken, zeg maar. Dus uh, af en toe doe ik dat voor 3FM en dan bellen ze even en dan hoef ik er. Kan ik kan er vijf minuutjes over praten. Ik vind het wel fijn. Want dan kan ik kan even stoom afblazen naar de etappe. En dan. Uh, ik hoef het ook niet voor te bereiden of zo. Maar ja, ik weet. Ja, jij werkt nu echt met de tour. Is het dan nog steeds een genot iets? Ja, nog steeds. Ja, Vooral ja. om met z'n allen te kijken. Want dat is ook wat je doet. Ja, ja. Het ja. heeft ook iets sociaals. Of ja. Voor jou niet, hè? Met, alleen met één vriend en verder moet iedereen <lacht> zijn mond houden, geloof ik. Ja, mijn vriendin moet gewoon even het huis uit, inderdaad. <lacht> Zou je nog iets. Uh, anders in die tour willen doen? Is er iets waarvan je zegt... dat vind ik een mooie baan in de tour? Nou ja, het mooiste lijkt mij om... Uh, ik bedoel, mensen vragen nu... Of ik de avondetappe, zou je zoiets... ik kan het ook helemaal niet, maar dat zou ik ook niet willen. Uh, het lijkt mij het mooiste om... Hoe dan ook een keer mee te reizen met die caravan, dat ga ik ook zeker een keer doen. En of het nou voor de krant is, voor de radio, voor internet, voor de telefoon, voor via, via een postdive, dat maakt niet uit. Maar <laughs> gewoon een keer bij die familie horen en dan elke dag een beetje zo met Jeroen Wielaert de etappe bespreken. Dat lijkt me echt een soort van het mooiste wat er is. Maar dan echt drie weken lang. Ja, en echt daarin. Waar ging je laatste wielerkolom over? Uh, goed, die ging volgens mij over Tony Martin. Over, de, over, over het mooie van het tijdrijden. Dat het lijden daar in, het, in, het hele kleine, in de hele kleine details zat. En dat was aan de hand van een tijdrit die hij reed, waarin hij zo'n enorme sik van slijm had. En voor de rest was hij helemaal stil. Dat is het mooie van tijdrijden. Helemaal stil op de fiets. Nergens bewoog iets. Alleen zijn benen. En dan had hij alleen zo'n sik van snot... dat zo'n beetje wapperde in de wind. En als bijvoorbeeld iemand bij Paul Witteman zou zitten... met zo'n sik van snot, dat zou het heel raar zijn. Maar bij wielrennen is daar het lijden in besloten. Oh, je praat er ook heel mooi over. Ja, dat is passie, hè. <laughs> Ja, de passie. Mooi is dat. Gio Lippens, hoe is het met uh, Johnny Hoogland. Laten we daar eens mee beginnen. <laughs> met Johnny Hoogland is het nog steeds goed. Ik moet trouwens wel even iets recht zetten. Want ik zei dat hij nu al op zeker uh, die trui mag aantrekken. Maar uh, we krijgen nog een coachje van de vierde categorie. Had ik even over het hoofd gezien. Die ligt ook wel iets te ver van de finish. Om er echt gewoon op zeker van uit te gaan... dat het peloton dan de kopgroep al te pakken heeft. Want ik denk dat ze ze toch even laten spartelen. Dat zie je tenminste aan de vorm van het peloton. Aan de snelheid van het het peloton op dit moment. En ook het feit dat die voorsprong niet meer verder teruggehaald wordt. Twee minuten en 16 seconden is het verschil nu tussen de koplopers en het peloton. We hebben nog 64 kilometer te rijden en op 197 kilometer van het parcours, dus zeg maar, uh, nou, bijna 30 kilometer voor de finish krijgen we nog dat coachje van de vierde categorie. En als daar die roe gewoon als eerste boven komt, ja, dan is het roe die gewoon de bolletjes trui mag aantrekken. Want dan staan ze gelijk in punten. Hebben allebei dan een klimmetje van de derde en van de vierde categorie gewonnen. En uh, betekent dat Roe sowieso beter staat in het algemeen klassement. Dus dan geeft dat de doorslag. Dus Sonny Hogeland heeft nog wat te doen zo meteen. Dat weet hij in ieder geval. Praat hij ook al eens een beetje met de ploegleiding? Zoals. Ja, de ploegleiding is er veel bij hoor. Michel Cornelis is er veel vooraan. Ook natuurlijk vanwege het feit dat hij twee renners heeft hier vooraan. Mooie dag toch hè. Zo, uh, ze worden sowieso al verwend. Maar nu zelfs weer twee Nederlanders in de kopgroep. Want laten we niet vergeten, ook hardrijder Lieve Westra... die al eerder in de Tour in ontsnapping mee was op de allereerste dag... zit hiermee en doet zijn werk voorbeeldig. Roe en Hoogeland nu trouwens even bij elkaar in de buurt. Rijden schuin achter elkaar. Roe, die is een beetje aan. Aan het zoeken in zijn shirt naar wat bevoorrading, denk ik. Naar zo'n jelletje of misschien wel naar een reepje. En daarachter dan Maar Lori rijdt er linksnaast en die kijkt nu een beetje de camera in. En naar, ah, naar de vrouw vooral, denk ik, met dat gele bord. Want die kwam langs, hun gereden om, uh, langs hen gereden om het tijdsverschil even aan te geven. Doeken komt van de kop af op een hele brede weg die omhoog loopt. En dat tijdsverschil, wat staat erop? Twee minuten en 45 seconden het verschil tussen deze kopgroep en het peloton. Radio to the vanuit mijn ooghoek een prachtig dansje van aardvierhouten. Ik denk dat dat met dit nummer te maken heeft Little Green Bag van George Baker. vas-y, viens chez moi, on par la fenêtre. Carte Een aanzichtkaart uit de Tour van Jeroen Willard. Bonjour, uh, Jeroen. Dionne, monsieur. Ik hoop dat je een kaartje hebt voor uh, zowel Filemon uh, als, uh, als Dionne. Want Filemon uh, is groot fan. Van ja, jou. Die, heeft, die heeft een album vol natuurlijk met die antzichten, Filemon. <laughs> <laughs> Waar, Waar staat je brievenbus? Ja, hij staat in, in, in Lisieux. Maar het, het wordt een lange kaart voor een, voor een, voor een lange etappe toch? Uh, trouwens, ja, 225 kilometer, dat, dat zijn Filemon-lengtes. Uh, ik bedoel, de tijd, de nieuwe generatie, zou ik zeggen. <lacht> ik heb ze nog meegemaakt van over de 2,75. En ik ben nog niet echt een oude zak. Maar uh, ja, dat komt allemaal. Gisteren had ik het over uh, die beelden die Prudhomme wilde. Die magnifieke beelden. Ze willen nu tegenwoordig vooral een schone tour. En dat betekent dat zelfs de langste etappen... Uh, relatief in vergelijking met de geschiedenis, een korte is. Uh, even maar een anekdote voor de kaart. Over de wedstrijd na de wedstrijd, Dione. Ja? Gisteravond. Dat komt nooit in beeld. Het is nooit op de televisie. Maar laat ik het even op de radio brengen. De wedstrijd van het wegkomen na de wedstrijd. De evacuation <lacht> générale. Dat is een klus, de, hè? Oh, de chaos na... Een etappe, dat is een verfilming waard. Uh, ik kreeg daarvoor Jan Stekelenburg, uh, de familias van de televisie, mee. Die even een lift nodig had, samen met Michael Bogert. En die maakte bij mij in de auto dus mee... hoe ook wij in die evacuatie van de bussen en de ploegleidersauto's gingen inpikken. Dat wil zeggen, ik probeerde dat... Eh, uh, lichtje naar links. En er stormde een official van de Tour op me af. Wat ik, hoe ik durfde, monsieur. c'est pa, Nou goed, ik weer terug. Jan Stekelenburg ook van... Nou, ga maar weer staan, want voor het weet ben je je accreditatie kwijt. Komt een gendarme op een motorfiets. Avancé, roept die man. Avancé, kom, uh, rijden. Net was de BMC-bus vertrokken. Dus ik, ja, ik, bedoel, als de politie zegt, dan rij ik. En toen komt die official naar die agent toe... van nee, ik heb net gezegd dat het niet mocht. <lacht> maar ja, dat was het zo, vervolgens echt een conflict van machten. En daaruit bleek dat die gendarme nog net even belangrijker was... dan de official. Jan Stekenburg, Michael Bogert en ik gelukkig... Want zo konden wij in ieder geval op weg naar Dinaar in plaats van in de tevillen te staan. Dat is mooi, hè? Ja, ja, dat zijn van die, van die kleine gelukjes. Maar uh, wat ik al zei, uh, het is een vreugde die nog maar zelden wordt verteld. En dat <lacht> hoort op de aanzicht, <lacht> lijkt mij. Heel vreugde. goed, heel goed. Uh, dan maar het toerisme van vandaag, toch? Ja, doe maar. Uh, ook al één grote vreugde wat mij betreft. Filemon misschien ook. Uh, in al die oude stadsmuren. Uh, niks rock'n'roll van moderne design. Nee, het staat er al zo'n 7, 8 uur. Acht eeuwen omhoog daar in uh, Bretagne, Dinan. En daar hadden ze dat village Depart tegen aangezet. Echt met, met grote voorsprong in het geel. Dit village Depart van vanochtend. En dan, dan weer weg met allemaal gendarmes en officials die, die ook vooral zwaaien dat ik maar moet doorrijden. Doortocht door Dinan. Hele smalle straten waar de hele caravaan toch doorheen kon. Op, op, op, op oude pilaren, op, op, op, op, op oude muren, vakwerkhuizen. Prachtig, door de Bretagne dan door. Een lange weg met een en al vakwerkhuizen. En dan de eerste gedenksteen langs de weg. Niet voor een of andere middeleeuwse held, maar voor de Amerikanen. Van 6 juni 1944 en daarna. Het zijn van die, van die beetje slijken op dikke granaten. Uh, uh, grijzig, wittig, met daarop... Voix de la liberté. Weg van de vrijheid. In dit geval de D576 naar pont Torson. Allemaal ter gedenking, na, nagedachtenis van uh, de, de bevrijding. En ook, uh, dat doet mij weer denken aan die rit van gisteravond... met, uh, met Michael en Jan Stekelenburg. Want het ging... Even niet in de auto op weg naar Dinaar over groen, geel of bolletjes -trui. Laat staan dat John Hogeland uh, kansen voor die trui werden besproken. Maar het ging over Utah, over Omaha, over Juno en Gold de landingsstranden van de invasie, waar het peloton nu zo'n beetje onder doortrekt. Michael was heel erg geïnteresseerd van, zijn ze hier geweest dan? <lacht> uh, uh, ja, nee. En, en, en, en vervolgens nog eens even uitgelegd met elkaar dat Omaha Beach het ergst was... en Utah, relatief het minst erg, minste slachtoffers... in vergelijking met die enorme slagpartij op Omaha, uh, kon daar niet uh, erger zijn... Nou, uiteindelijk dan toch maar weer in Lisieux beland. Want uh, het is een lange etappe, maar onze tijd is kort. Ja. Het is de stad van Thérèse met haar basiliek. Thérèse Martin, geboren in Alençon, die uh, het moeilijk had en daar Histoire du Name over schreef. En Zes zien... talen vertaald. Geschiedenis van de ziel. De pauze was 84, veel publiek, minder dan in de Tour, zou ik je vertellen. Dankjewel, Jeroen. Goede tot morgen. mensen van de Hoogeland. Je zou zijn kind maar zijn en hij leest elke avond zo voor. Dat Mooi, is toch Ga je nooit naar bed. Ga je nooit <laughs> slapen. Uh, dit is het einde van het uh, tweede uur van Tour de France. Uh, Filemon Wesseling, dankjewel dat je hier wilde zijn. Wij maken plaats voor Aard Vierhouten en Tom van het Hek. En we volgen de spannende etappen in de Ronde van Frankrijk. Voor mij, tot morgen. Tot morgen. Oh.